9 uur. Het NOS Journal. Lizelot Thomas. Het. De organisatie van onafhankelijke pomphouders Beta... gaat mensen die een benzinedief pakken een gratis tank brandstof geven. De Beta zegt schoon genoeg te hebben van de harde kern van benzinedieven... met valse kentekenplaten die straffeloos wegrijden. Het gaat volgens de onafhankelijke pomphouders... om het aanhouden of belemmeren van de dieven meteen na het tanken. Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen benzinedieven... gaan klemrijden op de snelweg. Dan krijg je wild westafrelen waar we niet op zitten te wachten. Al dus de Beta. Zaterdag kwam in een file bij Apkoude een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 In het akkoord dat woensdag op de eurotop werd gesloten staat dat landen als China en Brazilië eventueel gaan bijdragen aan het Europese noodfonds. Op die manier kan het fonds worden uitgebreid naar duizend miljard euro. Rekling vindt het nog te vroeg voor concrete onderhandelingen met potentiële investeerders. Hij wil eerst horen wat die landen zelf te zeggen hebben. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer verwachten niet dat de nationale politie er op 1 januari is. Ze vinden dat er te weinig tijd is om de nieuwe wet te behandelen. En dat kan gevolgen hebben voor het functioneren van de politie en voor de veiligheid, vinden ze. Bij de oppositie wordt rekening gehouden met een uitstel van een half jaar coalitiepartijen CDA en VVD denken dat 1 januari nog wel haalbaar is. Al is er bij de VVD ook twijfel omdat de agenda van de Tweede Kamer tot het einde van het jaar erg vol is. Ook minister Opstelten heeft nog altijd goede hoop dat hij de wet op tijd door de Kamer krijgt. Bij de vorming van de nationale politie worden de huidige 26 regio's teruggebracht tot 10.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 naar Den Haag. Daar staat 3 kilometer bij Zoete rijndijk een Stuk langer zijn de files op de richting Amsterdam. Op de A7 richting Zaandam dus. Er staat 9 kilometer tussen Permanente Zuid en Zaandam. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oost-Zaan. Daar zijn twee rijstoken dicht en er staat een 5 kilometer file. Op de A9 richting Amstelveen nog 4 kilometer bij knooppunt Raasdorp. Op de Ring Amsterdam, de A10, rijdt het langs. Langzaam over 3 kilometer tussen Amstel Business Park en de Afrit En dan viel op de A28 richting Utrecht. Daar staat dus de knop: het Hoevelaak en Leusden, een 3 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Eén goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De AX is zojuist geopend op 317 punten. Ietsje hoger, dat is bijna 0,5 procent. Er zou per 1 januari een nationale politie zijn, was het idee. Maar die datum wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. De vakbonden maken zich daar zorgen over. Ik spreek zo een van de bonden. Eerst naar de splijtswam van het CDA en dus dit kabinet. Mauro. Opnieuw is het onrustig in het CDA. Ditmaal gaat het niet om het regierakkoord, samenwerking met de PVV... maar om Mauro, de 18-jarige Angolese jongen uit Eindhoven... die geen verblijfsvergunning krijgt. Zo zijn de regels, vinden VVD en PVV. Zo kan je niet met die jongen omgaan, vindt de oppositie. En het CDA? Ja, het CDA vindt eigenlijk allebei een beetje. En dat leverde de partij Hoon op tijdens het kamerdebat gisteren... over deze zaak. Als het CDA deze jongen uitzet, dan zet ze haar eigen christelijke waarde uit bij het grof vuil. En dat alleen maar vanwege uw gedoogpartner. U kunt schudden met uw hoofd, met de Knops, maar die PVV is uw partij aan het kapotmaken en u werkt er vrijwillig aan mee. Een hoofdrol in de strubbelingen die Mauro in het CDA brengt, is opnieuw weggelegd voor Ad Koppian en Kathleen Verje. Zij willen in tegenstelling tot de rest van de fractie dat Mauro blijft in Nederland. De uitkomst van het debat van gisteren, die eigenlijk geen uitkomst was, schuurt. Meneer Koppian, is deze toestand nou bevredigend voor u? Natuurlijk niet, maar we zetten de discussie voort en zaterdag hebben we nog U vond dat hij moest kunnen blijven, maar dat kan u niet?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 Ja, je hoorde Ad Koppian achterna gezeten door onze verslaggever Wilco Boom. CDA-fractievoorzitter Sibrand van Haarsma Buma vindt het ondertussen vooral jammer dat niemand met het CDA meestemde wat betreft de mogelijkheden voor het studievisum. Want dat wil de partij, maar ook nog wel, een kans geven. We zijn hier bezig met een hele serieuze zaak... die de gemoederen in Nederland heel erg bezighoudt... waar we met z'n allen zochten naar een oplossing... waar de oplossing vanavond uiteindelijk voor het oprapen lag. En ik vind het doodzonde dat dat niet is gebeurd. Nou, Maro staat pas na het weekend weer op de agenda van de Tweede Kamer. Dus ook pas nadat het toch al verdeelde CDA-congres heeft plaatsgevonden... morgen in Utrecht. En dat congres zou dus uh, het, zijn zegje kunnen doen over deze kwestie. Ga maar even naar politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, um, dat zal, uh, neem ik aan, toch weer een beladen congres worden. Ik moet meteen denken aan oktober vorig jaar... toen er gesproken werd over samenwerking met de PVV. Dat waren emotionele tafereelen toen, hè? Ja, dat waren zeker emotionele tafereelen. Ik denk dat dat congres, dat is, dat is echt een, euh, ja, een historisch congres... ik denk dat dat niet meer geëvenaard kan worden... qua beleving en qua emotie. Maar ja, het, het wordt zeker een, een bijzondere dag weer morgen bij het CDA. Wat, wat gaat er plaatsvinden? Uh, want ik heb begrepen dat uh, er nu geen resoluties meer ingediend kunnen worden. Dat had al moeten gebeuren, uh, ik geloof twee, twee weken van tevoren. Dus kan er überhaupt wel over Maro gepraat worden? Oh, daar vinden de mensen die erover willen praten... vinden er altijd wel weer een, een, een manier over... om er toch over te kunnen discussiëren. Dus er zal ongetwijfeld over gesproken worden. En sowieso in een wandegang zal er heel veel over gesproken worden. Ja, of er dan uiteindelijk ook echt over gestemd kan worden. Van wat vindt het congres? Moet Mauro blijven, ja of nee? Ja, dat durf ik niet te voorspellen of dat, of dat echt in stemming komt. Maar ja, de discussie zal morgen wel weer bijzonder zijn. Ja, en, en hoe wordt dit beleefd binnen het CDA? Door bijvoorbeeld de partijvoorzitter rutte beet -oom. De bedoeling was toch... dat de gelederen gesloten zouden worden. Ja, dat is, eigenlijk, dit is eigenlijk, een, gewoon, eigenlijk gewoon een beetje dom van het, van het CDA. Ze hebben deze kwestie gewoon niet goed aangepakt... en daardoor hebben ze het zelf uitgelokt. Kijk, minister Gert Leers had eigenlijk al heel snel kunnen weten... toen, het, toen de zaak Mauro in het nieuws kwam... Van, had hij gewoon even naar het dossier kunnen kijken. En dan had hij kunnen zien dat, dat Al Albayrak van de PvdA... hem al een keer had afgewezen. Eh, dat Ernst -Hirsch Berlin ook al een keer naar het dossier had gekeken... had gezegd, nee, sorry, je mag niet blijven dat had hij gelijk tegen zijn eigen CDA kunnen zeggen... ga niet achter deze zaak staan. Want eh, het beleid staat het gewoon niet toe om hier te laten. En dat is wel gebeurd. En hij heeft ook nog eens gezegd... ik ga kijken wat ik voor hem kan doen. Dus er zijn een hoop verwachtingen gewekt. Ja, en nu uh, is er een volop debat uh, in de Tweede Kamer, in het CDA. Korp Jan en Verjee zijn tegen. Ja, ze hebben de problemen wel op, ze, op hun eigen hals gehaald. En, en nu is de verdeeldheid heel goed zichtbaar. Want eigenlijk een jaar lang hebben we Verjee en Korp Jan niet gezien. Die ja. hebben eigenlijk altijd gewoon trouw meegestemd. Maar ja, dit punt was gewoon uh, te veel voor ze. En dus nu uh, zijn ze, liggen ze weer dwars. Ja. En, en morgen is iedereen er op dat congres? Van Leers tot aan Korp Jan. Goh. Dat is een goede vraag. Kopje, vermoed ik sowieso wel. Of minister Leerster is, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar okay. goed, over het algemeen zijn, zijn de actieve kopstukken aanwezig. Dus laat ik zeggen dat Gert Leers er morgen fris en fruit <laughs> op de eerste rij ja. Oké, okay, Joost Vullings, dankjewel. En uiteraard zijn wij er ook bij, hè, bij dat congres van het CDA. China dan? Uh, kan en wil China Europa uit de brand helpen? Dat uh, is een vraag die, uh, die ja, al, al langere tijd leeft. En zeker sinds het uh, akkoord dat uh, afgelopen week is bereikt. Feit is dat er duizend miljard euro in het Europese noodfonds moet komen. En dat de Europese lidstaten dat uh, niet zelf meer kunnen ophoesten. Dus kijken ze vragend naar het Verre Oosten. Topman van het noodfonds, Klaus Regling is daarvoor vandaag in Peking. Constant Wouter Zwart. Wouter, jij was bij de persconferentie van uh, deze meneer Regling. Wat ja. heeft hij was heel voorzichtig. Hij wilde natuurlijk geen enkel risico lopen dat hij uh, iets zou zeggen dat Chinese investeerders kan, uh, kan afschrikken. En dus speelde hij uh, een beetje mooi weer. Uh, ik kom zo vaak in China. Uh, China is al lange klant van ons fonds. Uh, dus je moest een beetje tussen de regels van zijn business as usual houding uh, doorkijken. Dit is wat hij onder meer zei: China must invest um, every month because the current account has a surplus. The foreign exchange reserves of China go up every month, and therefore, there's a need for investment. And they are interested to finding um, attractive, solid, safe investment opportunities. And I'm happy that EFSF bonds have been considered to be in that category in the past. Ja, hij, hij klinkt een beetje als een vriendelijke vertegenwoordiger... Hè, die huis naar huis afgaat. Hij zegt, u meneer, China heeft veel te veel geld. U moet dat investeren. Waarom doet u dat niet bij ons? Maar uh, de werkelijkheid is natuurlijk hè, dat die vertegenwoordiger, de EU dat geld hartstikke nodig heeft van China... om dat noodfonds te spekken en echt garanties te gaan bieden... zodat een diepere crisis uitblijft. Ja, Europa is dus afhankelijk van China. China heeft inderdaad veel geld over. Uh, heeft China zin Europa. om dat dan op deze manier te gaan besteden in Europa? Nou, ze hebben eerder aangeboden dat ze dat best wel zouden willen. Uh, inmiddels, uh, immers is het natuurlijk ook voor, voor China natuurlijk van heel groot belang dat die eurozone sterk blijft. Want Europa is natuurlijk de grote handelspartner van China. Uh, maar tegelijkertijd is China heel voorzichtig. Het wil niet zomaar geld gaan stoppen in een bodemloze put. Dat zouden ze bijvoorbeeld ook helemaal niet kunnen uitleggen aan hun eigen bevolking. Hè? Want waarom zou je geld geven aan Eurolanden waar mensen uh, gemiddeld veel meer verdienen dan uh, de gemiddelde Chinees? Dus dat zijn allemaal dingen die die ze hier in overweging nemen. En dat is interessant, hè? want er zijn veel ja, hoge verwachtingen gewekt... na het bereiken van dat akkoord. Het zou allemaal goed ja. komen, maar rekent Europa zich niet al te nee. rijk eigenlijk? Nou, ik denk wel dat dat enthousiasme nu echt een beetje getemperd moet worden. Zeker vandaag en ook de komende dagen wordt niet bekendgemaakt wat China's positie is. Uh, uh, sterker nog, de onderminister van Financiën heeft zojuist uh, gezegd dat uh, de Chinese investering in bijvoorbeeld die EFSF-obligaties en waar het allemaal om gaat, dat noodfonds, dat dat wat betreft hun niet eens op de agenda komt te staan voor de G20 volgende week in Cannes. Dus ik denk dat ze eerst heel goed gaan kijken hier in China wat willen we en welke voorwaarden vooral gaan wij. Stellen, uh, aan die hulp die wij gaan, ja. gaan geven op een gegeven moment. Ook dat is interessant, want voor niets gaat de zon op. Wat willen, wat willen de Chinezen ervoor terug? Precies. Wat voor garanties willen ze? Ja, zomaar een smak Chinese geld in dat vernootfonds... dat gaat er echt niet komen. Uh, waar je wel aan moet denken... is dat er een soort ja, speciaal mechanisme wordt gecreëerd. Misschien wel via het Internationaal Monetair Fonds... waarin China dan onder hele strenge garanties zijn geld wel kwijt wil. Ja, en wat die garantie dan zijn... Ja, dan moet je denken bijvoorbeeld aan meer zeggenschap binnen dat IMF. China wil echt kunnen meebeslissen over belangrijke zaken. Er uh, werd in de krant The Financial Times vandaag zelfs gesuggereerd... dat China nog veel meer kan gaan eisen. Uh, bijvoorbeeld... Dat dat er minder gezeurd gaat worden over, ik noem maar wat, de Chinese munteenheid. Dat is echt zo'n struikelblok altijd hè, tussen Europa, Amerika en China. Die munteenheid die oneerlijk uh, laag zou worden gehouden, waardoor China voordeel heeft. Nou, het zou kunnen zijn dat China gaat zeggen: daar willen we geen gezeur meer over horen, dan krijgen jullie ons geld. Oké, okay. Wouter Zwart vanuit China. Dank je wel, Wouter. En zo dadelijk ook maar even kijken naar Amerika. Eh, want ook daar volgen ze de crisis, de eurocrisis... en de oplossingen die nu zijn geboden. Op de voet, hoort u zo meer over. Ze zijn niet altijd even positief, kan ik u verklappen. Johnson Hoka, hoest op de weg. Nou, is dus onder andere file rijdt bij A4 naar Den Haag. 6 kilometer bij Zoeterwoude. En op de A7 naar Zaandam. Daar staat nog 7 kilometer tussen Pumret, Noord en Zaandijk. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Oostzaan. Maar daar is de file inmiddels opgelost. En ook alle rijstokken zijn weer vrijgegeven. Dat op de A9 richting Amstelveen nog 3 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de ring Amsterdam de A10. Daar rijdt het nog langzaam tussen Diemen en Afetraai over 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik zei het al, ook de Amerikanen kijken met argwaan naar Europa. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil nu wel eens precies weten... of de Verenigde Staten ook gevaar lopen. Europa blijft immers de belangrijkste handelspartner van de Amerikanen. Nou, in het congres werd een hoorzitting gehouden over de crisis in Europa... in de top van afgelopen woensdag. Correspondent Wessel de Jong volgde die hoorzitting... en moest vele sombere scenario's aanhoren. Do you swear to tell the whole truth not but the truth so again? Thank you very much. Oké. Okay. De voorzitter van de hoorzitting, Dan Burton, een Republikein uit Indiana, neemt de verschillende experts die komen getuigen de eet af. De experts zijn positief over de resultaten van de laatste Eurotop. A sign in is De Europese leiders realiseren zich tenminste dat er iets aan de hand is. Maar optimistisch over de toekomst zijn ze toch niet. The European actions have been a day in Euro short.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 De voorzitter wordt nu somber. From what you all said, it's it's it, it's it's pretty obvious that there's a long there's a long way for us to go or for the world to go. Dit probleem is niet zomaar opgelost, verzucht Burton. Lopen we zelf geen groot gevaar? Vraagt hij zich af. Uh, we have about 2.08 trillion dollars in direct exposure and potential exposure uh, to Europe. My gosh, that's that's trillions and trillions of dollars. So if they go south.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 You have to understand these trades are made by overcaffeinated 24 year olds. Bruce, je moet één ding goed begrijpen. Die beurshandelaren, dat zijn twintigers die te veel koffie drinken en alleen maar de krantenkoppen lezen. <laughs> ja. Nou, dat was wel een grappige opmerking inderdaad. Wij zullen jong wij kijken zo trouwens even naar hoe de beurzen zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld de Ajax is vanochtend hoger geopend. Zomaar eens kijken of dat zo blijft. Eerst nog even naar een ander belangrijk verhaal dat vandaag speelt. Politiebonden maken zich namelijk zorgen... over een mogelijk uitstel van de nationale politie. Per 1 januari zou die politie, nationale politie een feit moeten zijn. Maar de kans is groot dat de nieuwe politiewet... die nodig is voor het invoeren van die nationale politie... voor die tijd niet door de Kamer komt. De oppositie is bang dat als de wet te lang wordt uitgesteld... dat demotiverend werkt en dat mensen van hun werk gehouden worden. Artje Kuiken van de PvdA. Het lijkt me heel erg frustrerend voor de mensen die er nu al heel erg mee bezig zijn dat het allemaal lang gaat duren. Dus demotiverend. Maar belangrijk ook dat er heel veel goede mensen nu helemaal in de organisatie zitten. in plaats dat ze moeten doen, eh, criminelen vangen. Want daar worden ze nu van afgehouden, afgehouden van hun werk. Nou, praten we over door met Gerrit van der Kamp van de Algemene Christelijke politiebond. Meneer Van der Kamp, welkom in de uitzending. Dank u wel. Die zorgen van de PvdA-fractie zijn die terecht? Ja, en, uh... En niet alleen maar op de elementen die door mevrouw Kuiken worden genoemd. Uh, we hebben de ervaring namelijk als uh, politiebonden... dat de twee vorige kabinetten het ook geprobeerd hebben... om de politiewet veranderd te krijgen. En dat is beide keren gestrand. Uh, namelijk door de val van een kabinet. En dat kan de politie zich niet permitteren in deze fase. Want wat, wat, wat gebeurt er nou als, als er uitstel inderdaad gaat plaatsvinden... als we per 1 januari niet die nationale politie hebben? Nou ja, voor de eerste fase zal dat nog meevallen, maar volgens mij heeft u eerder in uw uitzending stilgestaan bij de problemen in dit kabinet en de stabiliteit ervan. Uh -huh. En het betekent dus dat deze wet, die nou ja, ook nog niet door iedereen gedragen wordt, op het moment dat het kabinet niet zou kunnen blijven zitten en het zou te lang duren, neemt dat risico wellicht toe. Ah, okay. Dat het uh. hele proces tot stilstand komt en of... dat is slecht voor de politie en uh. slecht voor de samenleving. U vreest dat uitstel zelfs uiteindelijk tot afstel leidt. Nou, niet zolang dit kabinet zit, maar um, laat ik het maar zo zeggen, de druk die uh, op de minister uh, opstelte staat en zijn wens om het snel te doen, uh, ja, die snappen wij heel goed en wij vinden dat ook, want wij zien dat er binnen de politie nu heel veel stappen worden gezet om snel tot nationale politie te komen. Ja. Uh, daar hebben wij ook voor gekozen. Uh, maar het proces is nu zover dat zowel financieel... maar ook organisatorisch we het ons niet kunnen permitteren... dat dit proces stopt. Nee. Uh, en wij willen dus dat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Begrijp ik. Uh, maar stel dat het ja, bij uitstel blijft... en dat het binnen een half jaar alsnog wordt ingevoerd... want het heeft allemaal geloof ik, te maken met de drukbezette Tweede Kamer. Hè? Um, wat voor problemen levert dat op op 1 januari? Want er zijn toch nog gewoon agenten op straat te vinden uh, op 1 januari 2012? Ja, operationeel gezien zullen burgers daar niet zoveel van merken. De collega's zullen zo goed mogelijk hun werk blijven doen. En de aandacht zit vooral bij de leiding en de politie top om nationale politie te maken. Maar er zitten natuurlijk daaronder wel grotere problemen van financiële en organisatorische aard. En uh, die periode kunnen we nog wel even overbruggen, maar uh, wij zouden eerder over maanden willen spreken als over langere periodes. Het moet natuurlijk zorgvuldig, daar heeft de Kamer gelijk in, dat willen wij ook. Maar uh, de snelheid is wel erg belangrijk in deze fase. Ja, dus het is eigenlijk zo dat achter de schermen, vindt er al van alles plaats? Want de bedoeling is dat uh, er van 26 regio's er uiteindelijk tien overblijven. En, en u zegt, daar is men nu al mee bezig. En, en dat gaat dan door elkaar heen lopen, die twee lijnen als het ware? Ja, je hebt de huidige organisatie die in stand moet worden gehouden. Dat is natuurlijk de normale gang van zaken. Dat, daar, daar zijn mensen mee aan het werk. Mm -hmm. Maar daarbovenop wordt natuurlijk de nationale politievorming, wat een eigenlijk een tweede organisatie is. en naast gezet. Um, en dat betekent heel veel extra druk op die mensen. En dat kun je ook niet oneindig vol blijven houden. In die zin heeft mevrouw Kuiken gelijk dat uh, ja, als het te lang duurt of het, of het lukt niet, ja, dan werkt dat zeer demotiverend. En ja, dat is niet waar wij uh, naartoe willen. Wij willen nationale politie op een goede, zorgvuldige manier, maar wel met de snelheid die daarbij hoort. En dan praten wij liever over maanden als over uh, ja, kwartalen of een half jaar. Oké, okay. dus een paar maanden zou nog kunnen, maar niet te lang. Als het even mogelijk is, inderdaad. Goed. Gaat u nog iets doen om het proces te versnellen of kunt u alleen maar afwachten? Ja. Nou, Wij werken uh, daar waar mogelijk mee aan de versnelling van het proces... voor zover het in onze macht ligt. De politiek weet hoe de politievakbonden erin zitten. Um, wij willen ook natuurlijk goede afspraken voor politiemensen... dat zij uh, zekerheid en duidelijkheid hebben over hun werk... en wat dat uh, in de toekomst betekent. Um, en wij uh, zullen al het mogelijke doen om die tijdlijn te halen. Maar het is nu vooral de politiek die aan is. Ja, ligt aan de Kamer. Gerrit van der Kamp van de Algemeen Christelijke Politiebond, dank. Tot uw dienst. Nog eventjes naar de Antillen dan. Over een paar uur begint koningin Beatrix namelijk aan haar bezoek... aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, officiële start dan. Een bijzonder bezoek, want een jaar geleden kregen de eilanden een andere status. Aruba, Sint Maarten en Curaçao werden landen binnen het Koninkrijk... En Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden openbare lichamen, zoals het heet. Een soort gemeente. Die andere band betekent niet dat de liefde voor het koningshuis minder is. Tegendeel zelfs. van de koningin wordt veel verwacht bij het oplossen van de problemen die er zijn. Problemen die gisteren niet aan de orde kwamen trouwens. Waren in Oranjestad op Aruba. Waar de koningin nog niet officieel was. Ik zei het al, maar ze was er wel. En zorgde ook voor een beetje ophef. Een grote straat. Langs de... De Oceaan, waar ook de Zuiderdam, het grote ja, ja. cruiseschip, ligt. Is pas vanmiddag gekomen. Staan op de stoep op een kruispunt, druk kruispunt met heel veel juwelierszaken. En nu stond een foto te maken van. Is dat e uw eigen zaak? De gemstone. En, en, ja, dan kijk ik hier die straat langs en dan zie ik rood, wit, blauw vlaggen... met oranje wimpels helemaal langs de kant... zoals je dat altijd ziet bij bezoek als de koningin ja, komt. Dat, ook is in gedaan, dat is gedaan voor de, de gouvernement. Ja. En dan kijk ik naar de, de juwelierzaak die u net stond te fotograferen. Dat is de enige juwelier hier dat we zien. En eentje hier achter de rug, dat is de Gendelman. Ja. Oh, die heeft ook... De, ja, en Gendelman, dan heb je deze hier de gemstone. En die andere dat we hebben... In totaal, vanaf hier kunnen we zien in totaal, ja. bijna 20 jubileren. Er is twee alleen ja. die heeft welkom Onze koning gezet. En de koningin komt hier smiddags aan met een lijnvlucht, met de KL 3, Ja, Met al die andere Nederlanders die erin zaten. Ja. Ging zich waarschijnlijk ergens verfrissen in een hotel. Ik weet niet waar ze verblijft. Ja. En ging toen hier de stad in. Ja, komt hij de stad binnen. Hij komt in die winkel die heet Queens. U dacht, ze komt bij mij, want ik heb vlagjes. Bij, bij ons bezoek, ja. Dan loopt ze een winkel binnen omdat de naam is Queens. En er is oh ja. geen vlag, niks, niet eens een welkom om te zeggen... Welkom onze moeder, onze moeder van ons, Aruba. Teleurgesteld. Ja, ik vind het zo jammer. Wat, wat de koningin betekent hier veel. Oh, ik ben blij. Ik, ja? blij. ik als Arubaan, ik ben blij met onze koningin. Kijken we ook even binnen bij de juwelier. Bij Randa Randas, de grote eigenaresse. Hoe belangrijk is het voor een ondernemer hier op Aruba dat de koningin komt? Zeer belangrijk, ja? zeer belangrijk. Ja, zelfs de toeristen zijn geïnteresseerd dat ze hier, zijn, dat ze hier is. Ja, ja. En dan hoor ik van uw uh, vriend ja. dat ze aan de overkant, waar geen vlaggetjes hangen, ja. inkopen. Verschrikkelijk, toch? Ja. Ja. Verschrikkelijk, ze moeten toch een vlaggetje of een, een, een, een ballonnetje... Morgen misschien. Misschien, hopelijk, hopelijk, ja. En dan toch maar even aan de overkant kijken bij Queens-juweliers. Uh, ...waar ze aan de overkant een beetje jaloers of waarom? The Queen was here. Ja, yeah, the Queen was here. It was a great surprise for us and it was our honor to have a Queen here. And... Ze wist het niet dat ze hier was en dat ze eraan zou komen. Maar ze kwam in één keer de winkel binnen. She did bought something from us as a good luck. She gave it to us and she was very happy. Uh, het was natuurlijk helemaal overdonderd, maar, maar wel heel vereerd <laughs> dat ze hier was. Ze kocht iets voor uh, herself. Yes, she did bought something for herself. Was het Maxima with her? Yes, we did saw the Maxima also. Wat kochten ze? Ja. Very rare, Sorry? Uh, uh. <laughs> Very rare, Dat wil hij niet zeggen wat ze hebben gekocht. Ze hebben iets gekocht, maar wat? <laughs> De juwelier wilde het niet zeggen, maar volgens de concurrent ging het om twee ringen. Weet u dat ook weer? Een verslag van Menno Reijmeijer vanaf Aruba. bijna uiteraard over dat hele bezoek later nog veel meer op Radio 1. Het is bijna half tien. We gaan nog heel eventjes um, blikwerken op de beurs. Amsterdam is een nou, klein half uur geleden geopend. Merel Stikkelorum van de economieredactie heeft de schermen voor zich. Merel, eerst even naar nieuws over het aandeel Saap. Wat is er aan de hand? Uh, ja, de AFM, de Autoriteit Financiële Markt, de beurszuchtzichthouder... heeft de handel in dat aandeel... Opgeschort is nog niet begonnen. In afwachting van een persbericht is dan uh, ja, de gebruikelijke zin die ze, die ze dan toevoegen. Mm -hmm. uh, vanochtend meldde persbureau Reuters dat de Chinese bedrijven Panda en Jongmen op het punt staan om het bedrijf over te nemen. Het was al bekend dat Saab met die bedrijven in de onderhandeling uh, was. Er zijn al een paar biedingen afgeslagen, heeft Saab zelf al uh, toegegeven. Ja, die Chinese bedrijven waren eigenlijk de bedrijven die in, in, zouden investeren in Saab... Ja, we moeten dus kijken of dat inderdaad uh, wa klopt, wat uh, Reuters nu zegt. En daar horen we dus later meer over. Oké, okay, in ieder geval is de handel dus opgeschort ja. voorlopig. Uh, ja. Dan naar de AIX. Die begon, zag ik vanochtend, met winst. Is dat nog altijd zo? Ja, nog altijd een klein half procentje winst op 317 punten. Een vergelijkbaar beeld zie je in de rest van Europa. Dus het, uh, het, ja, het positieve... Het gedrag van beleggers wordt vandaag in elk geval niet uh, teniet gedaan. Okay, Zo dus, lijkt het. Ja, precies. We hebben nog geen haak en ogen kunnen vinden kennelijk in, uh, in het akkoord. Niet genoeg. Nee. Nee. Oké, okay, meer onstickerlorem. Dank je wel nog even voor jouw blik op de beurzen. Nou, tot zover het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Uiteraard in de loop van de dag nog veel meer nieuws op Radio 1. Bijvoorbeeld bij Sven Kokkelman. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat Lara. heb je? Wij gaan door op de crisis in het CDA. Niet alleen vanwege de mauro kwestie vandaag, maar natuurlijk ook vanwege het congres dat morgen mm -hmm. staat te gebeuren en dat onderzoek waaruit blijkt dat er geen vertrouwen is in de leidingen. Al die dingen gaan we door over praten. Uh, we gaan verder over Mauro gesproken ook even in Angola-buurten... om te kijken wat hem eigenlijk te wachten staat, mocht hij toch worden teruggestuurd. En de BOVAG is niet blij met de oproep van de onafhankelijke tankhouders... vanochtend bij jullie, om uh, aanhouders uh, van benzinedieven een gratis tankcadeau te doen. Dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Naast mij, Lieselotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, want die organisatie van onafhankelijke pomphouders... die roepen mensen op die een benzinedief pakken... Eh, mogen een keertje gratis komen tanken. Het gaat dan om het aanhouden of belemmeren van de dieven... meteen na het tanken. Het is volgens de onafhankelijke pomphouders niet de bedoeling... dat mensen benzinedieven klemrijden op de snelweg. Topman Rekling van het Europese Noodfonds... heeft in China gepraat over de Europese schuldencrisis. Volgens Reekling heeft hij geen formele onderhandelingen gevoerd... over een Chinese bijdrage aan het oplossen van de problemen. Daarvoor vindt hij het nog te vroeg... In het akkoord dat woensdag op de eurotop werd geslo gesloten staat dat landen als China en Brazilië eventueel gaan bijdragen aan het Europese noodfonds. En de oppositiepartijen in de Tweede Kamer verwachten niet dat de nationale politie er op 1 januari is. Ze vinden dat er te weinig tijd is om de nieuwe wet te behandelen. En dat kan gevolgen hebben voor het functioneren van de politie en voor de veiligheid, vinden ze. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A7 richting Saandam. Er staat dus Noord- en de Afritstaandijk nog 6 kilometer. De A9 richting Amstelveen rijdt het langzaam over 3 kilometer. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. Op de ring Amsterdam, de A10, staat voor de Zeeburgertunnel Richting Amersfoort nog 2 kilometer. En de regio Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum nog 3 kilometer. Dit is radio 1. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Wederom crisis in het CDA. Wat staat Mauro te wachten als hij terug wordt gestuurd naar Angola? De BOVAG is tegen gratis tanken voor aan aanhouders, benzinedieven. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Ja, Harm van Attenveld is vanochtend in Almelo... Ooit had Nederland twee tankbataljons, maar nu, nu zijn die tanks in de uitverkoop. En hier, hier is de verkoopshow op het aftotingsdepot van het ministerie van Defensie in Almelo. Reacties en vragen kunt u in alle rust kwijt op goedemorgennederland.nl Weer is het CDA, dames en heren, verdeeld. En weer zou het morgen wel eens rumoerig kunnen worden op het congres. De kwestie Mauro is maar een van de problemen waar de partij mee worstelt. De onvrede is groot. Niet meer dan een bedroevende 5 procent van de actieve CDA'ers... vindt dat het goed gaat met de partij... blijkt uit onderzoek van NSC Handelsblad... en onderzoeksbureau Overheid in Nederland.nl. Pieter Gerrit Kroeger, goedemorgen. Goedemorgen. De journalist en CDA-volger, u kent de partij heel goed. Eerst nog even die kwestie van gisteravond. Gert Leers, de minister, heeft zichzelf hopeloos in de problemen gebracht... en dat geldt voor de partij als geheel en voor de fractie in het bijzonder... want de twee decidenten blijven moeilijk eens tegen de terugzending van uh, Mauro. Dit wordt dus een grote kwestie. Nou, het is een grote kwestie gemaakt... Uh, want het gaat natuurlijk in feite om een, een individueel geval, waarvan er duizenden in Nederland zijn en die er nou ja, gedurig zijn, hè, van Turkse kleermakers tot uh, Afg Afghaanse scholieren. Ja. Uh, het, het, de kwestie zelf is een ja, specifieke individuele kwestie. Ja. Als je het heel zuur uh, zegt, uh, is het allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Maar nee. het is natuurlijk een symbool. Het is een symbool. Uh, en tegelijkertijd legt dit de machtsverhoudingen uh, binnen deze gedoofconstructie en binnen de partij als zodanig uh, bloot. Want uh, Gert Leers, de minister van Immigratie, zit aan alle kanten klem. En dat geldt ook voor die CDA-fractie en met name voor die twee dissidenten. Waar gaat dit in uw ogen toe leiden? Nou, één ding is, het allerduidelijkste wat je hier nu ziet... is dat de minister uh, ja, in feite zijn gezag aan het verspelen is. Uh, de zaak Mauro is in mijn ogen veel meer de zaak Leers... Uh, ja, maar... de, de, de, post, de post van asiel en integratie en dergelijke in het kabinet is altijd de meest ellendige ministerspost die er maar is. Hè? Ja. Iedere politicus wil graag minister van buitenlandse zaken of minister van financiën worden. Want dan ben je altijd populair en heb je veel aanzien. Ja. En hè, mensen vinden dat altijd een belangrijke man. Maar, zeker in maar in die deze post geval? is een ellendige post ja. uh, in elk kabinet. Maar zeker in dit kabinet, omdat Leers onder het vergrootglas ligt van Geert Wilders... en dus ook nu van de twee dissidenten in die partij. En zonder die twee is er gewoon geen meerderheid voor een beslissing. En als Leers dus gedwongen wordt om een andere beslissing te nemen... waar hij die misschien diep in zijn hart ook wel mee eens zal zijn... dan heeft hij meteen een probleem met de gedoogpartner. Ja, hij heeft altijd een probleem. Zoals, zoals elke bewindspersoon op die post in elke coalitie, in elk kabinet... altijd een probleem heeft. Waarom? Aan de ene kant wordt van zo'n minister of staatssecretaris gevraagd... u moet die wet uitvoeren, in dit ja. geval de wet Cohen. Ja. En tegelijkertijd, zodra er een situatie is dat je zegt... ja, het kan niet anders, iemand moet terug of we laten iemand niet toe... of hè, dat soort situaties, mm -hmm. dan zijn er altijd mensen die betrokken zijn bij het individuele geval. En ja. die voelen zich natuurlijk ontriefd. De, de kerken, de vakbonden, de oppositie, de advocaten, de media. U en uw collega's, die spelen allemaal dan hun rol. Ja. En de crux hier is dus altijd niet het individuele geval. Want ga er maar vanuit dat in Nederland ook met die wet Cohen er op een hele ...correcte manier altijd mee wordt omgegaan in grote lijnen. Ja. En waar het om gaat is het gezag van de desbetreffende bewindspersoon. Ja, en dat... Als een meerderheid in de Kamer het gevoel heeft... ...die vrouw, die man, die doet dat op een manier die gewetensvol is... ...maar ook duidelijk, hè, die zwabbert niet... ...die is niet de ene keer pro en de andere keer contra... Ja. Eh, ...al hoe de pet of de media of in dit geval de gedoogpartner er tegenover staat... Ja. ...die minister heeft een heldere en over, een overtuigende lijn... Ja. ...dan heeft zo iemand ook krediet. Mijn ja. zorg... En mijn analyse van wat er nu gebeurt... is dat deze minister nog dat krediet en nog die lijn heeft. Nee. En dat zal dus ook onderwerp worden op dat uh, partijcongres morgen. Overigens niet het enige. Uh, want uit dat onderzoek dat ik uh, daar straks al citeerde... van NRC Handelsblad ja. uh, en uh, Nederland.nl blijkt dat de partij er gewoon buitengewoon beroerd voor staat. Dat hoef je hoef je de peilingen trouwens elke week ook nog maar even bij te halen. Uh, maar even naar de cijfers uit dat onderzoek. Vijf procent slechts van de CDA's vindt dat het goed gaat met de partij. Dat is wel heel behoerd, hè? Ja, en ook heel realistisch. Uh, het, ik zou pas bezorgd zijn als zeg maar 75% zou zeggen: het gaat hartstikke goed. Het CDA is een jaar geleden he, bij de verkiezingen gehalveerd. Ja. Het is nu de vierde partij. Ja. In omvang in de Tweede Kamer. Ja. Terwijl het ook de traditie zou je kunnen zeggen in Nederland. En ook een beetje wel het gevoel van velen in het CDA. Is van wij zijn een grote partij. als het ware Die het land regeert samen met anderen. Hè, dan is het met de PvdA. Dan is het met de VVD. Dat ja. is een beetje traditie. Nou ja. dat is nu een jaar dat de partij als het ware nou ja, geestelijk aan het wennen is. Aan die volstrekt nieuwe situatie. Ja. wij komt ook nog. We hebben dus nu een coalitie. Ja, zoals we in Nederland politiek eigenlijk nog nooit hebben gehad, met zo'n gedoogconstructie. Ook nog in de Eerste Kamer, om het nog extra ingewikkeld te maken. Ja. En dat in een periode dat de partij gehalveerd is. De partij is zijn leiding. doet een jaar geleden feitelijk kwijt geweest. Die partij is onthoofd. Ja. Nou, dus er zitten nieuwe mensen die moeten proberen met een partij die dus diep in de rouw is. Hè, na die geweldige nederlaag. En ook nog in zo'n moeilijke coalitie de zaak weer ja, op de rails te krijgen. Ja. Nou, daar wordt aan gewerkt. Met het rapport Friesen. Nou, Mevrouw Peetoom, als de nieuwe partijvoorzitter zat in die commissie. Voert nu dat rapport uit. Ja. En dat je na een jaar zegt jongens, we zitten nog diep, diep, diep ja, in de zorgen, dat vind ik vooral realistisch. Ja, dat is ook wel eens eerder gebeurd. Ik denk aan 1994 bijvoorbeeld, toen de CDA 20 zetels uh, verloor. Maar toen verdwenen ze uh, voor 40 dagen de woestijn in, zal ik maar zeggen. Namelijk de oppositie onder leiding van NES Heerma hebben jaar, ze zelf uh, Acht jaar in de oppositie. Ja, zeker. Maar, maar uh, niet acht jaar onder NES Heerma. Uh, ook niet. Nee, nee, ook, niet. Want, ook doen was er, was er sprake van grote verwarring. Ja. En ook, dus ook een leiderschapsvraagstuk. Want u, ook toen was de partij onthoofd. Lubbers uh, was het geen premier meer. Brinkman was als verliezer van de verkiezingen opzij gezet. Nou, je, je kreeg toen de heer Herma, Die werd vrij snel vervangen door de heer de hoop -Schaffer. De heer de Hoopscheffer kwam ten val. Ja, toen wist ook niemand, niemand dat het CDA zo terug zou komen. En dan plotseling uh, door door de partijvoorzitter, ja. de heer van der Rij, die hem in feite onthoofde. Ja. Nou, toen werd dus de heer Balkenende, de nummer, ja, de financieel specialist, waar niemand van wist wie dat was. Die werd de de nieuwe fractieleider en lijsttrekker. En ja. Tot ieders verbazing, ook die van Balkan en dezelfde... werd hij vervolgens de verkiezingswinnaar en premier. Ja, goed. Um, maar uh, de, de, de vraag is dus hoe dat nu moet. Want ze delen nu de, uh, in de regeringsverantwoordelijkheid. Dus ze zijn uh, minder uh, vrij om even lekker lang na te denken... over waar je ook alweer voor staat. Uh, en het leiderschapsprobleem uh, is eminent. Want slechts 3% blijkt uit het onderzoek... dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider wordt. Uh, en als je dan naar het staartje kijkt... de enige twee die dit dan hoog uitspringen... zijn Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... maar vooral Camille Eurlings... Maar die heeft het binnenhof verlaten en die zit tegenwoordig bij de KLM. Bij Air France Cargo, zo is het. Ja. Ja, nou, dat. Ja, nou, één ding zou ik ondeugend willen zeggen. Als je kijkt naar de leeftijd van zowel de jager als Eurlings... dat zijn mensen die kunnen nog een tijd mee. Dus op dat betreft heeft het CDA nog enig-enig uh, toekomstperspectief. Kijk, de positie van Maxime Verhagen is een ellendige. Die, heeft, uh, he, die staat in feite voor het CDA van de voorbije twintig jaar... want die man is al heel lang zeer actief voor die partij. Is nu vicepremier zal zelf ook voluit beseffen dat hij niet de man is voor de komende twintig jaar. Ja? Dus de vraag of hij, nou ja, de partijleider zou moeten worden, is in feite ook helemaal geen goede vraag. Uh, Ten eerste is er geen partijleider nodig op dit nee. moment, want er komen geen verkiezingen. Hij ja, zal dat... ook zelf echt geen lijst trekken. Maar worden. dat zegt u nou wel. Maar ook in perioden dat er geen verkiezingen zijn, is politiek leiderschap wel van eminent belang voor een partij. Dat blijkt uit alle uh, electorale bewegingen in, in, in alle uh, onderzoeken. En... Daar heeft u helemaal gelijk aan. Uh, maar en er is leiderschap geen is... leider. Politiek leiderschap is een veel meer inhoudelijk iets ja. dan een zaak van we benoemen iemand tot de leider. Ja. En wie uh, zou dat dan bij het CDA nu moeten doen? Want Urlings uh, zit dus helemaal niet op dat binnenhof. En jan -Kees de Jager die reist de stad en land af. Om de Grieken uit de ellende te helpen. En trouwens nou, om Nederland zelf uit de ellende te helpen. Ja, goed. Maar ja, dat gaat een beetje hand in hand. Deze ja, dagen. Maar, die nee, maar die beeldvorming. U begrijpt, ik zeg het niet voor niks. Die ja. beeldvorming is dus onderdeel van het probleem. Ja. Dat we dus dit soort slechte. En door u ook nu naar voren gebrachte. foutieve beelden voortdurend worden neergezet. Daar maken we dus de politiek in dit land. Kapot Sorry, mee. maar het gaat echt hand in hand, hoor. Want we helpen echt de Grieken ook uit de problemen. om ons zelf vervolgens uit de problemen te helpen. Het begint Zo bij de Grieken. Is ja. Zo is het. Goed. Uh, dat dan even <laughs> voor de duidelijkheid. Ja. Uh, maar goed, de vraag is wie het moet gaan doen. Bedoel, wie zit daar dan? Hebben we een tweede Jan-Peter Balkenende die plotseling als een duveltje uit een doosje uit de colise stapt? Ik zou bijna zeggen ik hoop van niet. Uh, want dat zou betekenen dat er dus opnieuw, als we laten, net als destijds, uh, ja, de, de, de heer De Hoop-Scheffer dan weer uh, ja, mensen in het CDA onthoofd worden en dergelijke. Ik ja. zou dat vooral niet doen. Maar wie dan? Ik... Nou, als u kijkt naar de, de hele groep ministers die er nu zit, ja. als je ziet naar, de, naar ook de Kamer, je ziet bijvoorbeeld de heer Haasma Buma zich uitstekend ontwikkelen, ook in de zin van in de Kamer debatten, hè, als kleinere fractie, want het CDA is maar de nummer vier, ja. maar de manier waarop hij zich in debatten presenteert is duidelijk beter dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Ja. Nou, ik zie bijvoorbeeld de, de vroegere partijvoorzitter alom, ja, populair in het CDA, zeer goed doet als minister, mevrouw Van Wijsterveld. Maar ja, Maria Van maar een man als bleker is, is ook iemand die, die die enorm aanspreekt, ook door zijn hele natuurlijk optreden. Ja. Wat dat betreft heeft het CDA dus allerlei mensen. En, de mogelijkheden. en ik zou dus heel eerlijk zeggen... de focus op Maxime Verhagen... is iets waar Maxime Verhagen vooral zelf veel last van heeft. Ja, zeker. En het is de vraag... of die het u überhaupt zelf persoonlijk nog zou willen. Uh, maar dat is een tweede. Um, het staat dus morgen ook vooral dat congres... in het teken van de vernieuwingen die Rutte Peetoom, de partijvoorzitter, um, wil gaan doorvoeren. Daarvan zegt dat onderzoek. Uh, op de vraag, heeft, u, heeft deze nieuwe partijvoorzitter... het afgelopen half jaar genoeg gedaan... om de partij te vernieuwen? 34 procent... Ja, 35% weet niet. Nee, 31% met andere woorden die hele achterban heeft geen idee wat ze aan het doen is. Het is dus een derde, een derde, een derde. He? Zou u ja. kunnen zeggen. Ja. Nou, alle, alle belang dus voor de partijvoorzitter om morgen met in haar speech... als het ware de stand van zaken door te geven... uiterst realistisch betoog. Dat is het allerbelangrijkste wat ze kan doen. Er niet ja. omheen draaien. Dus waar de dingen niet goed gaan, dat ook zeggen. Vervolgens ja. zeggen deze stappen zijn gezet. Dit gaan we het komend jaar doen. Ja. Nou ja, het plan de campagne schetsen. En heel belangrijk is het CDA moet zich niet paniekerig laten maken door wie dan ook, dus ook niet door gedoogpartners. Dus niet door de SGP en ook niet door de PVV. Nee. Uh, en vooral dat rapport frissen uitvoeren. En ja. ga er maar vanuit, daar ben je vijf tot tien jaar als partij mee bezig, ja. na zo'n zware nederlaag. En toch zal het morgen vooral gaan over de kwestie Mauro. Kan ik nu vast voorspellen. En die voorspelling, daar, daar, zal ik u, daar val ik u onmiddellijk in bij. <laughs> ja. Want zo gaat dat. Ja. Dat is de heigerigheid en de, en de, de, de hectiek van de, van de politiek en de media weer dat van tegenwoordig. En ik denk dat als het CDA toch die rust en dat nat die ja. bij het CDA hoort houdt Dat een heel veel Nederlanders zeggen. Gelukkig dat er ook nog partijen zijn die zich niet gek laten maken. Want ja. heel veel Nederlanders hebben hier ook echt tabak van. Pieter Gerard Kroeger, CDA-kenner. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Amerikaans echtpaar dat zijn kinderen Adolf Hitler en Aryan Nation, Arische Ar Ar Ar natie had genoemd, is uit de ouderlijke macht ontzet. Stel gaat in beroep omdat ze vindt dat uh, in een vrij land uh, ze zelf mogen weten hoe ze hun kinderen noemen. Hoe is dat eigenlijk in Nederland geregeld? Mag je je kinderen elke naam geven die je wilt? Sandra Bekking is adviseur van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken en die heeft het antwoord. Op het gebied van voornamen is in het burgerlijk wetboek het een en ander vastgelegd. En in Nederland is het zo dat een voornaam geweigerd wordt als deze ongepast is, of als die overeenkomt met een bestaande geslachtsnaam. Nou ja, ongepast, dan kan je denken aan zoiets als uh, tafelpoot. Of ik noem maar iets raars. En een geslachtsnaam, ja, daar zou bijvoorbeeld Hitler onder vallen. En vervolgens zouden wij dat niet accepteren. Dingen die niet kunnen, ja, dat zijn er steeds minder eigenlijk. Want uh, we hebben inmiddels wat, wat jurisprudentie. Er zijn wat uitspraken geweest door rechtbanken. Wat wel en niet geaccepteerd is in Nederland. In 1998 is bijvoorbeeld de voornaam Miracle... Of Love. ...geaccepteerd door de rechtbank, dus dat was niet ongepast. en moest gewoon geaccepteerd worden. Met de term ongepast, daar is nog wel wat ruimte in. Als het echt overeenstemt met een geslachtsnaam, een achternaam... ...die niet tegelijkertijd ook een voornaam is... ...dan wordt het nog steeds succesvol geweigerd, ook door de rechtbank. Oh dus Sandra Bekking, adviseur van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken, Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Almelo. <middels> Hou u vast, hier komt Arm van Attenveld. Als even flink kracht zetten. Overste Joffiek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofd uit verkoop, zeg ik oneerbiedig, van het ministerie van Defensie. Dat is wat oneerbiedig. Het is hoofdmarketing en sales of hoofdsectie afstoting. En uh. dit is wat u verkoopt. We zijn uh, hier in Almelo op een bedrijventerrein. Op een groot complex. Ooit was het van de Amerikanen. Maar dus nu u staat hier in 16 loodsen dat wat Defensie in de verkoop heeft. En hier kijken we recht in de loop van een tank. Wat voor een tank is dat? Dit is een Leopard uh, 2A6. En uh, die is afkomstig van een van de bataljons. Uh, die is... Uh, uh, ...opgedoekt, om het zo maar te zeggen, opgeheven. En uh, die moeten we nu op, uh, op dit moment uh, staan, die in de verkoop, dat is, uh, dat is correct. Uitverkoop zou ik niet zeggen, maar uh, het is een regulier proces, verkoop. Een havelt, een oorschot, daar hadden we die uh, tankbataljons... En daarvan heeft meneer Hille gezegd... ja, er moet uh, bezuinigd worden, 1 miljard op defensie. Er moeten ook veel mensen uit, maar die spullen die moeten weg. En u bent ervoor om ervoor te zorgen dat die nog wat opleveren. Is dat veel belangstelling voor die tanks? Er is veel belangstelling voor deze tanks. Want het is, een, uh, het is, het is gewoon de beste tank, zou ik haast willen zeggen... Uh, die er bestaat op dit moment. Dus er zijn zat uh, liefhebbers. Het is voor mij niks te verkopen. Uh, ik, ik weet het, maar uh, het is gewoon een van de beste tanks die er is op de wereld. Dus daar zijn voldoende uh, liefhebbers voor. En... Dat gaat lukken. Ja, u, u legt hem straks al uit. Uh, niet zomaar iedereen mag hier komen. Er zijn diverse ministeries bij betrokken... om de, de, de betrouwbaarheid van partijen die hier komen om die te checken. En alleen landen die mogen hier zaken komen doen. En u moet dan die onderhandelingen voeren. Wat, welke types zijn de hardste onderhandelaars? Ik denk dat uh, met name mensen uit het Midden-Oosten... en Grieken staan toch wel bekend als... Uh, Grieken? Uh, ...staan bekend als uh, hele ja, goede onderhandelaars... Hoeveel tanks heeft u al verkocht eigenlijk? We hebben op dit moment uh, slechts drie tanks uh, verkocht. Maar dat was, een, uh, dat was naar de originele producent. Uh, maar deze tanks die hier nu staan, uh, die worden verkocht aan een overheid. Een overheid? Een overheid. Een we, is, er is veel belangstelling? Daar is absoluut heel veel belangstelling voor. Laten we even naar de tank die daar klaar staat uh, lopen. Dat is er eentje die uh, uit het depot is uh, gehaald. En er zit iemand uh, achter het stuur. Kunnen we even wat horen? Kijk of die start, hè? Hij start. En in, één in, in, in, in keer. Een machtig, een machtig ding toch. Stel dat uh, ja, er nou ook dingen zijn die niet verkocht worden. Wat gebeurt er dan mee? Dan worden die vernietigd. We, hebben, we willen niet dat uh, dit, uh, deze uitrustingstuk in verkeerde handen valt. Mocht het niet te verkopen zijn, dan wordt het vernietigd. Ja goed, uh, u weet net zo goed als ik dat het in verkeerde handen valt. Dat is ook moeilijk om te voorkomen. En vroeger was uh, meneer Gaddafi, dat was ook een, belang, een, ja, een, een belangrijke partij om zaken mee te doen. Toen hij nog niet, zuiver op de gaten was. Uh, niet voor Nederland. Niet voor Nederland? Niet voor Nederland. Wat betreft dat heeft buitenlandse zaken, dat altijd heel erg goed uh, in de gaten. Die kijken daar heel erg kritisch naar. Ik denk dat wij uh, een van de landen zijn die... Uh, zeg maar de Europese criteria die worden gehanteerd uh, uh, zeg maar ...het meest zuiver en uh, uh, goed interpreteren. Ja. Daar lopen we geen risico's bij. Toch was onze minister van Economische Zaken... Uh, ...Lawas-Jan Brinkhorst, destijds in 2006 daar nog te gast in, in, in Libië... ook om, ...om zaken te doen, maar niet dus om... Uh, maar, niet, maar niet voor defensiematerieel. Niet voor defensiematerieel. En hoeveel uh, miljoen euro heeft u al binnengehaald dit jaar voor defensie? Uh, dat staat gewoon in de begroting. Uh, we, dit jaar halen we ongeveer, wordt er 250 miljoen... Uh, ontvangen, eh, naar aanleiding van verkopen van defensiemateriaal. Tot slot, het lijkt me ook een beetje een treurige baan, want ja, hoe je het ook wendt of keert, het is uitverkoop, er moet bezuinigd worden, het is niet eh, leuk voor een militair om tanks, om die kwijt te raken. Uh, dat is correct, het is in die zin niet correct, omdat we geen nieuwe tanks meer krijgen. Normaliter uh, verkopen wij zaken, omdat we nieuwe spullen krijgen, en dan is dat een heel natuurlijk, iets natuurlijks. Uh, in dit geval... Uh, is het gewoon afscheid nemen van een, van een wapensysteem... wat gewoon heel veel goede diensten heeft verleend voor, voor onze krijgsmacht. En waarschijnlijk dat ook nog zou kunnen doen. Maar goed, het is een uh, parlementair uh, besluit. Gewoon... En dat voert u netjes uit? En dat voeren we uiteraard netjes uit. Zet hem maar uit hoor! Rust bij Harm van Attenveld. Straks, wat staat Mauro allemaal te wachten... als hij toch wordt teruggestuurd naar Angola?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 Ja, deze dag in 1987 ontploft tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Cyprus... een bom in het strafschopgebied van de Cyprioten. Als de UEFA Nederland naar aanleiding van dat incident had gestraft met puntenmindering... was Oranje waarschijnlijk nooit Europees kampioen geworden in 1988 in Duitsland. Eddie Poelman, u hoorde hem net al, verzorgde tijdens die Interland het commentaar voor de televisie. Je zit uh, nou ja, in, net in de wedstrijd, want die is uh, nog, uh, nog niet zo lang bezig. En uh, dan uh, gebeurt er iets wat je ook niet uh, voorziet. Wat lichtgeluk. En daar ontploft een geweldig uh, projectiel in het strafkopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de, Griekse, de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook, want dat was een knal. En in het begin uh, hou je nog een aantal opties open, want uh, nou ja, je weet uh, niet wat de oorzaken en gevolg allemaal uh, voor gaan inhouden en wat voor consequenties die hebben. En dan komt er een hele lange periode van uh, ruim een uur van eigenlijk helemaal niks. Maar het enige dat ik uit Hilversum uh, te horen kreeg is, we blijven op zender en we blijven bij jou. Na drie minuten is de wedstrijd stilgelegd. Van Tichelen bracht de bal voor en toen was die rookontwikkeling al daar. Een geweldige knal. En nu komt de scheidsrechter naar de kant. Om te overleggen met Joop Vervoort, de begeleider van de scheidsrechter. Om eventueel vervolg te bespreken. Je komt dat uur met hangen en wurgen door. Maar waarom is dit nodig? Dat zullen ook Michels en Older Ruiter zijn assistenten gaan vragen. En de consternatie is groot. Die wedstrijd is overgespeeld. Na uiteindelijk een tweetal uh, urenlange en ellenlange sessies uh, van. Uh tuchtcommissie en beroepscommissie in Zwitserland van de UEFA, waarin Sjaak uh, Hogewoning uh, en consorten met advocaten uh, geweldig aan, uh, aan de bel getrokken hebben, is die wedstrijd overgespeeld zonder publiek in Amsterdam. En uh, nou, dat was uh, eigenlijk ook weer een heel uh, vreemde ervaring, want uh, toen uh, werd er dus een interland gespeeld. Terwijl je de, de vogeltjes uh, smiddags daar in Amsterdam in het stadion de meer nog uh, kon horen fluiten. Of het schrik of verbazing was. Wat wiggelen? Ik denk ergens daar te En Eddie Poelman over deze dag in 1987. Die bom was overigens verpakt in een tennisbal. En de 21-jarige dader uit Os werd dezelfde dag, 28 oktober dus, meteen gearresteerd. Het is 7 minuten voor 10, dames en heren. Wat staat Mauro manuel te wachten als hij toch zou worden teruggestuurd naar... Angola. Minister Gert Leers van Immigratie en Asiel... besloot eerder om de jongen toch terug te sturen. Nou, dat hele gedoe rondom dat Kamerdebat en uh, de crisis in de CDA-fractie... die daar het gevolg van was, hebt u eerder deze dag al uitgebreid gehoord. Zowel bij het radio journaal als in onze uh, uitzending. De vraag is nu, wat staat hem te wachten als hij naar Angola zal worden teruggestuurd? Robert-Jan Bulten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent landendirecteur in Angola van de hulporganisatie CARE. Wat staat hem te wachten? Um, ja, Angola is uh, een land dat uh, aardig, uh, aardige economische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dus als uh, Mauro terugkomt, dan uh, uh, komt, uh, komt hij in Angola in een land met uh, wat, wat mogelijkheden. Um, Alhoewel al, al, de, de, de werkloosheid vrij, vrij hoog is, uh, toch komen er steeds meer banen beschikbaar. Dus uh, hij heeft wel mogelijkheden als hij in, in, in Angola terugkomt, als hij de juiste opleiding uh, heeft, heeft gehad. Ja. En een van de belangrijkste dingen, denk ik, uh, bij zijn terugkomst... Uh, is dat hij portugees spreekt. Want dat is wel een vereiste om een baan hier te krijgen. Ja. Goed, u stelt dus dat het vrij goed gaat met Angola. Maar op dit moment staat de, op de site van uh, Buitenlandse Zaken hier in Nederland... dat je bijzonder waakzaam moet zijn als je van plan bent om naar het land af te reizen. Hoe zit dat? Nou, de... de... Het land, economisch gezien, gaat het heel erg uh, goed. De, de, uh, er is nog wel een hele groot verschil tussen rijk en arm. De distributie van, de, uh, van, van het geld wat hier binnenkomt uit de olie en de diamanten uh, wordt niet echt goed verdeeld. Dus er is nog heel veel armoede. Uh, maar er is ook een groeiende middenklasse. Uh, er is, uh, vergeleken met een heleboel andere landen, uh, is er vrij weinig uh, criminaliteit. Als je dat vergelijkt met Zuid-Afrika ja, bijvoorbeeld. Uh, dus hij, uh, hij heeft al uh, mogelijkheden hier. Er zijn in de loop der jaren ook verschillende mensen weer teruggekomen uit uh, uh, Europa, maar ook uh, heel veel mensen, vluchtelingen uh, flucht, uit Zambia en, en de Congo. En uh, die zijn toch allemaal redelijk uh, opgenomen in de maatschappij. Ja. Heeft hij daar enige toekomst? Als hij, als hij een baan vindt, uh, dan, dan heeft, hij een, uh, heeft hij een goede toekomst. En dat is natuurlijk de grote, de grote vraag. Uh, Vaak, vaak ligt dat eraan of je, of je mensen kent binnen bedrijven of binnen de overheid uh, die je aan een baan kunnen, kunnen helpen. Uh, er is nog een hele grote groep mensen, wat ik zei, de werkloosheid is uh, heel erg hoog. Maar er zijn ook heel veel mensen in, uh, betrokken bij de, in de informele sector waar mensen geld, uh, geld verdienen. Ja. Yeah. Goed, ik heb begrepen overigens dat hij zelf geen vloeiend Portugees meer spreekt. En bovendien pas in zijn eerste jaar MBO ict zit heel kort tot slot. Dat zijn allemaal geen aanbevelenswaardige startpunten lijkt me zo. Nee, als hij geen Portugees spreekt dan zal het heel erg moeilijk worden. En dan wordt hij ook wel uh, een beetje met een... Uh, uh... ...maar minachting uh, uh, aangekeken als hij niet uh, de Portugese taal spreekt... ...als een uh, althanaal gelezen. Dus als hij, dat, als hij dat niet kan, dan, uh, dan zal het wel heel erg, heel erg moeilijk voor hem worden. Robert-Jan Bulten, landdirecteur in Angola van hulporganisatie Care Over Wat. Uh, Mauro te wachten staat als hij toch zou worden teruggestuurd. Tot zo. Dames en heren, mag ik even u aandacht. Het best geluisterde programma van Radio 1 via het feest...